Het is zondagavond 10 december 2018. Je luistert naar Aloha Radio. Het is, uh, het is zondagavond 10 december 2018 ik ben DJ Jaap en je luistert naar Aloha Radio en we gaan vanavond muziek draaien en uh, ja we hebben nog een verrassing in petto we gaan straks proberen verbinding te krijgen met Jacco want uh, ja we hebben een klein technisch probleempje uh, Jacco uh, kan niet binnenkomen want de accu is leeg van de tablet. En uh, ja, zo werkt dat. De, uh, de accu is uh, leeg, dus hij is nou aan het opladen. En ik hoop dat over een klein half uurtje dat het wel lukt. En um, dus in die tussentijd ga ik wat muziek draaien. Je hoorde er net uh, de begintune van Aloha Radio. En dat is uh, Violet Redaction van Kevin McCloud. En die gaan we Elke begin van de uitzending gaan we draaien. Hierna, na dat uurtje het praatprogramma wat we hebben met Jacco en eventueel met gas als die daarbij komen via de Skype groep, dan uh, hebben we nog een uurtje non-stop muziek. Uh, dus uh, moet je even wachten na onze uitzending, dan hoor je automatisch het tweede uur en uh, kwijt en alleen... Vrij echte non-stop uh, muziek. Dus oké okay, mensen. Het komt allemaal goed. En uh, oké, okay, hier is volgende nummer. Philip Cross Met uh, Horse featuring Lara Davis. De lekkerste muziek hoor je bij Aloha Radio. Kijk op www.aloaradio.nl Oh yeah, oh, he's just the, ha, ha. Just the <laughs> most beautiful, beautiful horse in the world. Right. Oh my! Nice. Yes, I oh, have you a sim. But <laughs> tell me about uh -huh. this sim. I'm a man of the city, living real pretty, living alone, except for Joan. Joan's my horse, well I ride her of course, but it's more than that. A connection of. I love. it's so hard for all of you to connect with. I've got to be so hard for all of you to I recommend you love me if you want When you've got no one on whom to depend, you can always call your equestrian friend, Joan, you, you light of my world. There's no one above, you are my true love. Will it's getting oh, drowning? Ah, yes it, it is. Absolutely, anytime. Thank you so much. I'm a man in the city, living real pretty, living with joy, never living alone. Ja, dat was uh, Philip Gross met uh, uh, Lara Davis en Horst, uh. Ja, poep, poep, poep, poep. Weet ik veel. Oké, okay, MMAG met uh, Help Me. En Marge met Help Me. Ja, oké okay, mensen, we gaan het straks nog een keer proberen om contact te leggen met onze vriend... Met onze vriend Jacco. Ja, het heeft vandaag gesneeld. Ik jullie wel, flink gesneeld. Ook hier in Den Haag. En dan hebben we nu Cusick met Snow Leopard. De lekkerste muziek hoor je bij Aloha Radio. Kijk op www.aloharadio.nl. Stop, stop, stop, my real for that. Uh. Well, you dat? Huh. Waar going there, baby. That's right. uh, uh. Mm. Only Keep on tripping, tripping. Yeah met Tripping Feature, oh well. oké, okay. en uh, ja jongens, uh, jullie weten wel, hè? het, uh, het sneeuwt buiten, het waait hard, uh, ja, het, het begint al zo'n beetje te dooien. het is net iets boven het vriespunt, het sneeuw is wel blijven liggen, maar je ziet toch wel hier en daar wat sneeuw van uh, de bomen afvallen. En uh, ja, we zijn aan het wachten tot, uh, nou, tot over een klein half uurtje. Dan gaan we nog eens even kijken of we uh, weer kunnen gaan skypen. Want uh, ja, ik dacht dat de uh, accu's opgeladen was. Meestal laat hij gelijk op terwijl dat ding draait. Want dan zit het gewoon aangesloten op het stroomnet. Nou, dus uh, ik zet de stekker erin. Ik probeer de skype aan te zetten. En dan gaat het weer uit. Denk ik denk hey. hé. Dus ik denk, volgens mij is de accu leeg. Nou, uh, de tablet dus. De laptop hierentegen waar de muziek op wordt afgespeeld. die was nog helemaal vol. Nou, ik heb er wel voor de zekerheid de stekker er gewoon in gezet. Dus de muziek uh, ligt niet aan. Nou, uh, en de computer die alles opneemt. Uh, die alles registreert. die draait op volle toeren. En uh, ja, straks gaan we dat proberen, als je om kwart voor negen de lokale tijd hier, tijdens deze opname. Het is allemaal live opgenomen, dat wel. Het is uh, een podcast, het is geen podcast van een radio-uitzending, maar het is gewoon live podcast, puur podcast. Dus geen streamverbindingen, geen radiofrequenties, maar gewoon puur Dus Zo vaak luisteren, wanneer je maar wilt. En uh, ja, oké okay, mensen, hier is uh, Scott Holmes met Arcade Paradise. Yes. Ja, dat was Scott Holmes met Arcade Paradise. Het is uh, weer zondag, hè? ja ja. Een zondagse podcast van uh, zondag 10 december 2017. Nog een paar weken, dan is het 2018. En uh, ja, ik hoef nog maar vier dagen te werken. En dan uh, vanaf vrijdag aanstaande ben ik ook wel lekker vrij. Heerlijk hoor. Lekker... Uh, Twee weken en twee dagen. En dan uh, 2 januari weer werken dan. En dan uh, ja, jongens, dan gaan we weer opnieuw beginnen. Hè. Een nieuwe start, te frissen, een frisse nieuwe start. En uh, ja, jongens, Walk of Life. Nihilor. listening to Aloha Radio, the best radio station on the internet. Ja, dat uh, was uh, Nielor met Walks of Life. En uh, ja, daar gaan we weer hoor, jongens. <laughs> ja, je hoort wat op de achtergrond, hè, maar dan moet je maar niet op letten. Dan flikker ik die uh, smartphone als het uit tuin is uh, opname. Dus uh, het is vanavond nog opgenomen, 10 december. En uh, zondag 10 december. En het wordt uh, na uh, opname wordt het meteen online gezet. Dus uh, ja, ja. Ik word, een beetje, ik word er zo gestoord van als ik aan het werk ben. Maar goed, uh, ik ga hem zo uitflikkeren. Want ik word een beetje lui van al die uh, mafketels hier zo. Uh, Constant vallen ze je lastig. Hè? Als je een smartphone hebt, mensen beginnen niet dan. Koop lekker een telefoon waar je alleen maar mee kan sms'en en bellen. Want je wordt constant lastig gevallen door een stelletje idioten. Sorry dat ik het zeg, maar het is gewoon zo. <kalk> Vroeger toen, toen je nog niet kon internetten met je telefoon, werd je ook niet constant lastig gevallen. Ja, dan zaten ze wel veel te sms'en of te spelletjes te doen. Of vaak te bellen. Maar tegenwoordig, ja, <kalk> zie je op straat mensen lopen. Uh, bij de bushalte, in de tram, in de bus. Uh, uh, zelfs in de kroeg. Uh, ik zat een keer in de kroeg. Uh, nou, ik ben al heel lang niet meer in de kroeg geweest. Maar uh, er zit de helft die zit te appen. En de andere helft die zit daar verloren bij. Van, nou, jongens, uh, ik ga maar weer naar huis. Want uh, uh, uh, uh, er zitten er twee. Er zit eentje op de hoek van de bar. En de andere die zit ongeveer zes meter verderop. Zitten spelletjes met elkaar te spelen zonder een woord te wisselen. Nou, de, en de helft van die mensen die geen smartphone bij zich hebben, die gaan meestal bekijken, het, uh, die denken, nou bekijken het maar, die gaan dan weg naar een kwartiertje. En op een, een gegeven moment uh, zie je alleen maar appende mensen in de kroeg. Nou jongens, gezellig, ik kan beter naar een restaurant gaan geloof ik, want daar heb je geen tijd om te appen, dus je zit te eten. En je kan niet appen en eten tegelijk, nou... Weet je, het wordt eens een keer tijd dat, uh, dat er een bordje in de kroeg, uh, smartphone uit. En uh, anders geen ingang, 1 Dus Dat doe je thuis maar of op straat, maar niet hier in de kroeg of in het restaurant. Uitgaansgelegenheden. Uh, ik ga de horeca oproepen, mensen, wij gaan, uh, klanten met smartphones. Of uit dat ding. In je zak, niet in het zicht, dus je bent welkom, maar geen smartphone mee naar binnen. Of je moet hem in je zak hebben, uit, dus niet aan, uit. En als je wil appen, dan doe je dat maar lekker buiten. Zo, dus ze dus even een tip naar de horeca toe. Ja, bedoel, als je in de bioscoop zit, ja, dan kan je moeilijk appen. Ja. Dat is natuurlijk helemaal vervelend. Als je dan een film zit te kijken, hoor je het Of tu -tu -tu -tu -tu -tu -tu. Je wordt er gestoord van, jongens. Ik heb ook zo'n rolding, hoor. Ik bedoel, jij, ja, hoorde het net op de achtergrond. Maar, jongen, ik, ik heb daar zo'n hekel aan, jongen. Kijk, ik gebruik het voor mijn gemak. Weet je, ik bedoel... Ik gebruik het puur voor mijn gemak. Maar, ja, jongens, als ik... Ik kijk ook wel eens op, maar dan doe ik het alleen weer neer. Het kan, kijk, tijdens mijn werk, dan, dan ben ik gaan aan het werk. En niks gaan doen met, uh, met appjes en dingetjes. En uh, ik bedoel, op je werk ben je om te werken. Je kan natuurlijk wel in de pauze even op dat ding kijken. Dat is natuurlijk ook nog niet zo'n zo probleem. Maar ja, het is wel, wel lastig. Het is wel vervelend natuurlijk, hè? Ghost dance, David McLeod. Yes, tot zo. Radio. Jouw radio. Ja, jouw radio. Oké okay, mensen, ik eh, ben het aan het proberen, of hij nou uh, wil doen. Ja, hij is wel aan, maar het scherm is zwart. En af en toe <coughs> zie ik iets, uh, <coughs> ja, iets van licht in het scherm, maar ja, hij is pas twee jaar oud, dat ding, dus dat kan nooit zijn dat hij nou al de geest heeft gegeven. Want van de week deed hij het nog gewoon, dus ja, ik weet het niet, maar ja en schrijft er net een, uh, iemand maar ja je moet een nieuwe PC kopen via de mm, via <coughs> via mijn telefoon is dat dan schrijft ik schrijf ik terug van uh, hallo het is de tablet ik zei ja tijd voor een nieuwe PC zei, nee het is de tablet lul <coughs> ja ja ja maar nou, goed <coughs> Hij staat wel aan, ik zie uh, het lampje brandt. Als hij oplaat is hij oranje en als hij aan staat is het lampje blauw. Dus uh, ja, ik zie nog geen, als ik op het ding druk dan zie ik wel in ieder geval dat hij licht geeft. Maar hij reageert niet echt, hè? Nee. hij zit wel aangesloten. Dus ja, een beetje, een beetje vervelend allemaal hè. Hmm. Ja. Ik zal eens proberen als ik hem uitdruk. Nou ja. Nou, zal eruit halen. Zeven de stekker eruit trekken. Kijk. Kijk wat hij dan doet. Hmm. Merkwaardig. Een knopje voor aan en uit. Ja, merkwaardig, merkwaardig. Een voor de volume, voor het zacht. Meer zit er niet op. Kijk. Heeft hij even licht. Is me indrukt. Stekker is het er even gedaan. Hij doet echt helemaal niks. Dus uh, ja, ik uh, helaas. Ik uh, kan er niemand toevoegen. Maar momenteel dus, uh, ja. Jammer, maar helaas. Hij doet niks meer. nee. Nou, even kijken, als ik nou, dat is een tablet met een toetsenbord, die kan ik los, los trekken van elkaar, kijken wat hij dan doet, schuim flikkert een beetje, ja, raar hoor, ik kan hem ook niet uitzetten, als ik op de uitknop druk, hij is nou ook zwart in het beeld, even kijken wat hij doet. Er zit een ingebouwde accu in, dus die kan je niet verwisselen, ja, dat is, uh, ja. ja, weet je wat het is met die dingen. Dat was best duur hoor, het was geen goedkoop, er is dus niet eentje van het kruidvat of uh, van de blokker of zo. Nee, het is echt een, ja, um, um, nou, zeker wel, minimaal 300 euro was die wel hoor. Dus uh, verwacht je toch dat hij na bijna twee jaar, want... Over twee weken heb ik hem precies twee jaar. Dan zou je toch verwachten dat dat ding het nog gewoon moet doen. Toch? Raar hoor. Heel apart. Van de week deed hij het nog gewoon. Wat is dit? Ja, ik zit te pielen hier, maar... Hij geeft geen enkele soelaas. Maar weet je wat, ik laat hem lekker uh, tot hij leeg is. Zo, met de toets, uh, ding aangesloten. Ik laat hem lekker uh, liggen zo. Hebben we ook niet uit, Nou ja, ik wou wel gewoon tot hij helemaal leeg is. En dan moet ik het maar helaas zonder Jacco en guest uh, doen. Ja, ik kan het wel eh, via de pc doen, via mijn, eh, ja met de muziek, kan ik eventueel ook doen. Maar ja, weet je wat het is? Ik kan het geluid dan niet wegdraaien van, eh, van de mensen op de Skype, want eh, dan moeten ze allemaal hun mond houden, want eh, anders kan ik geen muziek draaien. Ik ga het toch proberen, ik ga het toch even kijken, dan moeten we het maar zo even doen dan. Abonnement, ja, dat vind ik best. Nog 16 dagen. Maar ja, ik heb nog genoeg uh... software in huis om het weer up te greden. Dus dat is op zich geen probleem. Even kijken waar de Skype hier zit hoor. De Skype. Ik had hier ook een Skype zitten. Oh ja, het is wel een Windows 10-versie, net als die andere. Oh jezus, wacht. Nou jongens. Uh... Nou, ik ben al aan het zoeken. Ik hoef geen account te maken, want die heb ik al. Telefoonnummer ook nog ook, ja. Oh. Nou, heb, ik, eh, heb ik net eh, <laughs> en ik heb een account, man. Wat wil je nou, joh? Ik heb een account. Nou, dan sturen ze mijn code via mijn sms. Die moet ik dan eh, invoeren, lieve mensen. Ik ga even ondertussen even een soffie draaien, want daar heb ik ook behoefte om. Maar nog wat doen, hè? Ja, dat het is allemaal live, hè? Dus eh, live opgenomen, dan laat ik het zo zeggen. Zondag 10 december 2017. Ja. Is even kijken hoor. Ik ga geen speciaal programma doen. Aan het eind van het jaar. Want daar heb ik gewoon geen zin in. Uh, ik, ik doe gewoon. Uh, ja, de laatste zondag. Uh, van het jaar valt. Geloof ik. Uh, op de, ja, de 31ste ken dat. Want maandag is het dan. 1 januari, dus maandag over drie weken. Of over twee weken al of zelfs, nee over drie weken. En dan is het oudjaarsavond, ik denk dat ik het, uh, ja, en de, ja jezus jongens. Ik kan op oudjaarsavond gaan podcasten, ik kan het natuurlijk ook in de middag doen samen met Jacco. Dat lijkt me beter plan om dat smiddags te doen. Dan heb ik ook nog, uh, ja jongens. Ik voor zoveel aan mijn hoofd. De tijd. Nou, eens kijken of dat te binnen is gekomen hoor. Nee, nee, nee. Ik heb nog niks gehad hoor. Ja. Uh, we kijken, we proberen het opnieuw. Nog een keer. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb de telefoon maar weer aangezet, maar ik zie nog geen. Oh ah ja, nu komt hij. Dat is een sms' dus hè. Ja, allemaal leuk en aardig. To toe, to toe berichten. Oh kijk. Oké. Okay. Oké, okay, ik heb de code al binnen. Code invoeren. Ik ga natuurlijk zeggen welke. Oké, okay, volgende. Ja, kijk, hij doet het. Hij doet het gewoon. Er is helemaal niks nieuw. Huppatee. Nee, ik hoef geen zelfstudie. Ach jongens, ik hoef geen zelfstudie donder op. Ik begrijp het, ja. En opgezoden niet het wegwezen. Geen meldingen. Ik snap het niet. Ik vind het een beetje raar, weet je. Ik uh, heb geloof ik nog nooit op dat ding gefeestboekt. Oké. Okay. Dan nooit op Doddy. En dan gaat hij een hele uitleg geven, wat niet nodig is, want ik weet al lang hoe het werkt: contacten zoeken in Skype. Oh. Die, die moet het zijn. Nou, ben benieuwd. Hier is het denk ik niet. Het is Een andere. Ik kan er niet bij komen, hij doet het niet. Nou ja, jongens, we gaan maar stoppen daarmee. Tenminste met het dan. Ik ga lekker een muziekje draaien. Ik vind het allemaal best. Um, Broke for free was het van Night On net, toch? Ja, oké, okay, jongens. Gaan we weer de volgende. En, uh, jongens. Ja, jongens, we weten het, hè. Het is uh, weer prachtig, prachtig weer. Uh, het sneeuwt. En dan denk ik, uh, dat is maar mijn eigen jongens. Was het maar weer zomer. Want ja, uh, sneeuw is best mooi. Maar ik ben niet zo'n wintermeisje. Oké, okay. Chinatown. Dat is uh, Philip Gross. Met uh, ja, Philip Gross. Chinatown fiets van Peter Caruso. Oké, okay, mensen, en daar komt hij dan. Yes. Het is winter op je radio. Je luistert naar Aloa Radio. Treintje hier dom te lullen. Die schrijft. Schijnbaar niet anders kon je skypen en streamen. en nog porno kijken. Wat slaat dat nou weer op? Nou, nou jongens. Slaat er echt nergens op. Ja. Slaat echt nergens op. Voor mensen heb je stress of zo. Ik weet niet. Heb je weer een tering bij of zo. jongens jonge, Nou jongens. Ehm. Um, hebt een kut bij, ik weet het niet meer hoor. Ach ja. Ja, heb ik een kut Ja, ik bedoel, <coughs> ik kan niet skypen, klootzak, dat snap je toch wel. Maar goed, uh, maakt niet uit. Je hoeft ook niet te weten tegen wie ik het heb. maar <coughs> <laughs> Je hoeft er alleen maar na te raaien, lieve mensen. We gaan lekker uh, straks een non-stop muziekje draaien. Na dit programma komt er nog één uur non-stop muziek. En uh, goed, oké, okay, we gaan... Uh, ja, we gaan nog even door. Hè. <laughs> we gaan nog even door. En uh, de volgende nummer heet Dragonfly. En... Uh, ja jongens, Dragonfly van, uh, van Cusick, yes. De muziek die wij draaien zijn rechtenvrij en vallen dus onder de licenties van Creative Commons. Aloha Radio, jouw radio. Hoor, hè? Ha, ha, ha, ha. Prachtig, ja, wat we nu gaan draaien dat is uh, GM Guantanamo Camara met sunset. Dat was uh, het nummer Sunset van Quanta Camara. Prachtig nummer, wel, wel vaker gedraaid. En uh, ik ga nog een liedje draaien. Neil hoor. Met Spargood en 21. Oké okay, mensen, dit was uh, meteen het laatste liedje. Maar nog niet uh, weggaan. Want uh, na dit programma komt weer een nieuw uurtje met uh, uitsluitend non-stop muziek. Tot, uh, nou ja. Tot volgende week dan, hè? Dat is het. Uh, ja, de 17e. Dus zondag 17 december. Zijn we weer op de podcast? En. Uh, ja, straks om half tien ongeveer. Daar staat deze op de podcast. Dat was de podcast van Aloha Radio. Uh, met DJ Helaas zonder Jaco. Wegens technische problemen met uh, de uh, tablet. Oké, okay. we konden niet Skypen, dus. Goed, oké, okay. hier is uh, Nihilor met Sparkwood en 21. Vol, volgens mij lijkt ik Alzheimer, maar Vol, volgens mij heb ik dat ding al gedraaid. The other side dan maar, ook van Nihilor. The other side, daar komt hij. En uh, straks luisteren. hè. Hé... Hey. Waarom hoor ik niks? Oh, wacht. Straks een, straks een uurtje non-stop muziek. Na dit liedje komt er nog een uurtje met non-stop muziek. Bye, bye. Bye, bye. Tot zo. Tot volgende week. Alle muziek die wij draaien zijn rechtenvrij en vallen dus onder de licenties van Creative Commons. Aloha Radio, jouw radio.